ISAF-troepen in Afghanistan zeggen dat ze een belangrijke commandant van het Haqqani-netwerk hebben opgepakt. De groep die vanuit Pakistan wordt geleid door de Broers Haqqani is geleerd aan de Taliban en Al-Qaeda. Het Haqqani-netwerk wordt door de Amerikanen gezien als een van de gevaarlijkste bewegingen in Afghanistan. Het zou verantwoordelijk zijn geweest voor de aanslag vorige maand op de Amerikaanse ambassade en andere gebouwen in Kabul. In Rotterdam heeft een van de verdachten van de kuiprellen zich gemeld. Zijn foto was sinds gisteren te zien op billboards in het centrum van de stad. Het is een 20-jarige man uit Barendrecht. Hij is de 20 verdachte die is ingerekend na de rellen van vorige maand bij het Feyenoordstadion. In Engeland zijn sigarettenautomaten vanaf vandaag verboden. Kroegen mogen de machines niet meer in huis hebben. Er staat een boete op van 2500 pond. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het verbod ingevoerd om te voorkomen dat kinderen sigaretten kopen. De automaten staan vaak onbeheerd in een hoek van een kroeg, waardoor jongeren er gemakkelijk stiekem een pakje kunnen kopen. Van de bar mogen caféhouders nog wel sigaretten verkopen. Volgend jaar gaan sigarettenautomaten ook in Wales, Schotland en Noord-Ierland in de ban.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 In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knopend Evening en Nieuwegein 6 kilometer door werkzaamheden. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij dorp 5 kilometer. Op de A10 Ring West richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 2. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Bride-Noordbrug 2 kilometer door een aanrijding. De rechterrijschok is dicht. A20 Gouden richting Hoek van Holland voor het knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer.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 It was the sign of the time we never forget One morning I'm panicking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 And I like the schools, so flip another way. I like the Micah G, so I use my voice. As soon as I bought the body got into the big Rolls Royce. That's right, my name is Micah G. I used the holiday with the F. on the street was a body bigger than Hollywood. -I, I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Put your arms in the air Let me hear you say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. I put your arms in the air Let me hear you say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Micah D, and, and sweat, we're here to stay. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Hey, check out the new star we just played. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. We go into London and New York City. Do, do, do, do. En met de weer van vandaag, kom je echt in de vakantiestemming. Je zou maar vakantie hebben. Heerlijk, gewoon uh, lekkere temperaturen. Do, do, do, do. Bijna 24 graden in Southport. Day. Wat willen we daar nou nog meer? Je hoort MC Michael G en DJ Sven en de Holiday Rap. ZFM voort en de regio. En het is uh, even na twee uur. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom. Go goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja, we zijn zo'n beetje de enige hier op het Gasthuisplein. Klopt. Iedereen al, zit op strand. natuurlijk. Al onze natuurlijk. vrienden en kennissen <laughs> we hebben ons uh, achtergelaten al hier en zijn natuurlijk heerlijk naar het strand toe gegaan. En anders zitten we weer op balkon in de tuin. Of in, ja, in ieder geval niet hier. Niet, <laughs> niet, niet binnen in ieder geval. Nee, nee wij gaan er weer uh, drie uur live tegenaan. En uh, zoals u van ons uh, gewend bent, uh, hebben we rond de klok van half vier de evenementen. Agenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want er is weer genoeg te doen in en rondom Zandvoort. Om half drie hebben we natuurlijk het weerbericht en uh, ene kan ik u wel vast verklappen. Het blijft het hele weekend mooi. Uh, rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week. We hebben natuurlijk ook uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, en uiteraard, uh, dit weekend staat in het uh, te uh, teken van Kunstkracht 12 met het thema uh, spiegeling. En uh, de enige mensen die in het dorp ziet lopen zijn de mensen die van de ene galerie naar de andere de galerie lopen. We gaan later in het programma even bellen met een van de exposanten en kijken wat, wat, wat ja, voor een soort sfeerverslag. Uh, voor de rest, natuurlijk, er wordt wel gevoetbald. SV Zandvoort speelt vanaf om half drie thuis tegen Oppredoes en wij vroegen ons, waar staat dan Oppredoes voor? Ja, dat vroeg jij af. Ja, dat vroeg <lacht> ik me af. Blijkt het gewoon een plaats te zijn. Geweldig, <lacht> Goed, half drie. SV Zandvoort tegen Oppredoes en daarvoor is aanwezig Joop van Es en die zal daar een live verslag van doen. We kijken ook even vooruit naar het circuitpark Zandvoort. Want op 14 of 16 oktober is daar de Formula Finale races. Uh, we gaan rond de klok van half vijf bellen. Met uh, onder het motto van gaat het weer een beetje meneer de Visser. Dan gaan we live schakelen naar Saint Tropez. Want daar waren ze afgelopen week de voiles. En dat zijn uh, historische zeilraces met allerlei activiteiten eromheen. En daar gaat Frank ons meer van vertellen. Dus uh, ik zou zeggen houdt uw pen en papier bij de hand. ...van muziek en het zonnetje van Zandvoort op zaterdag. Zo is het. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Welkom, goedemiddag. En geniet van het mooie weer op het Zandvoortse strand. En de radio aanhouden natuurlijk.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 Let's do it alone When they said I've never make it, I've gone straight from within Cause it is there if you're seeking She's We hebben het vandaag op uh, over 1 oktober, maar het is uh, daadwerkelijk zomer in Zandvoort en dat zal je horen aan de muziek bij CFM ook. "Choke Dance" van Aswad en "Shine" en daarvoor de single van uh, Amy Winehouse en "Back to Black". Het is uh, kwart over twee geworden. en We hebben wat korte berichten voor je. Ja, stond uh, vorig weekend uh, Zandvoort geheel in het teken van het Chanticoore Festival, het omroepersconcours en de avondvoorstelling van de babbelwagen. Deze week zijn de kunstenaars en kunstliefhebbers aan de beurt. Want de kunstenaars in en rond Zandvoort zijn aan de slag gegaan met het thema spiegeling. De kunstwerken zijn te zien tijdens de kunstkracht 12. De kunstroute wordt ook dit jaar gehouden in het dorpscentrum. En wel vandaag en morgen tussen 12 en 6 uur. Leden van het BKZ Zandvoort als mede gastexposanten uit de regio presenteren recent werk. De galerie, de bushalte en het nieuwe Louis-Davids-Carré zijn de startpunten. Daarnaast zijn er zowel voor uh, de ateliers in de oude uh, Maria School en de uh, ook te bezichtigen. Maar er is natuurlijk op die startpunten een schitterende brochure te verkrijgen, uh, waar u dus kennis kan nemen van uh, waar zich de exposanten zich bevinden. En met een keurig overzicht uh, met platte grond en de nummers uh, erbij, zodat dus u heel makkelijk uw route kan samenstellen. En tevens is er de, de, gedurende dit weekend natuurlijk ook, ook uh, kunt u ook de thema-tentoonstelling. In het Zandvoortsmuseum Museum bekijken, want het Zandvoortsmuseum Museum stelt van afgelopen vrijdag of afgelopen 25 september tot en met 23 oktober ruimte beschikbaar voor de overzichttentoonstelling 'Spiegelingen', waarin werken van leden van de BKZ Zandvoort worden geëxposeerd. De werken zijn gemaakt naar aanleiding van het thema, zoals ik al zei, 'Spiegeling'. Meer informatie over de tentoonstelling en activiteiten van het museum vindt u op www.zandvoortsmuseum.nl... En meer informatie over Kunstkracht 12 kunt u nakijken op www.kunstkracht12.nl En straks gaan we nog praten met Marianne Rebel over ja. kunstkracht12.nl Eerst gaan we weer wat muziek draaien, hier is Arne, oh ook zo'n zomerse platen, heerlijk zo op de zaterdagmiddag ook zo Hier is de Soka Dance, come aan, ga los! If you're feeling lonely, maybe just sad and blue This spicy rhythm is the right thing for you I don't give a damn, baby, just shake your own. The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body lines. Ik ben ik wel warm van hoor, al dat gedanst, de hele tijd. Ho, ho, ho. Niet te geloven. Je de oh nee, en de Soka Dance. Dit is uh, CFM Sanford Zomerradio, strandradio <togstijl> en uh, ja, ja, we mogen het zeggen op 1 oktober over. Ja. We Naar onze eigen beachparty. <togstijl> <togstijl> Zo is het maar net. En we gaan lekker door met de zomerse platen bij uh, CFM. Doen we het tot aan 5 uur bij Sanford op zaterdag. Zo dadelijk om half 3, dan ga je hem horen, het weerbericht. Ik ben benieuwd of het de komende dagen zo blijft. Nou, je kan twee dagen blijven liggen op je bedje hoor. Oké, okay, heerlijk. Uit. Helemaal goed. Eerst gaan we door met de splitsing en wind en zeilen. MUZIEK and they Ik heb gedraaid voor iedereen die nauw geniet van het mooie weer op het Zandvorstse strand. Deze single van Splitsing en Geef me Wind en Zeilen. En of het weer zo blijft, dat hoor je zo dadelijk. Is hebben we nog een berichtje en een plaatje en dan komt het CFW-bericht eraan. Ja, luisteraars, houdt u van kanalen, zon, zee en strand? Dan bent u vanmiddag van harte welkom, want dan wordt namelijk de tweede voorronde verspeeld bij Thalassa's op het strand. En als tweede, de tweede voorronde, de eerste is inmiddels al geweest, want de grote finale is zaterdag 29 oktober in Café Oomstee. En uh, daar worden natuurlijk enorm veel garnalen weer gepeld vanaf vijf uur. En wellicht dat er wat uh, over is en dan kunt u lekker van de zon genieten en heerlijk garnalen kunnen eten. Dus vanmiddag vanaf vijf uur de tweede voorronde van het Open Zandvoorts Kampioenschappen Garnalen Pellen bij Talassa. Eén ding is zeker, het zal de lekker druk zijn vanmiddag. Het zal de oh, druk zijn. Oh, pellen, oh, oh. pellen, pellen, pellen door pellen en zweten. Heerlijk.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 Ik zit net op het CFM Text TV te kijken naar het weerbericht van Lex van den Horen. Lex, uh, ja, we hopen je snel weer terug te horen op de radio. Heel veel sterkte. Maar zaterdag staat er zonnig en zondag staat er ook zonnig. Dus uh, Albert-Jan, je hoeft er eigenlijk helemaal niks meer over te vertellen. Nou, daar hebben we zo hard voor gewerkt. Ja, ja oké. Okay. Ja, nee. Nou, dan gooi je me erin ook. Nou, oké. Okay, daar is het dan, Albert-Jan met het weerbericht. Ja, vandaag alweer de eerste oktober. Is het nog steeds prachtig na zomerweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en het wordt vanmiddag opnieuw zeer warm voor de tijd van het jaar. Met een middagtemperatuur van rond de 24 graden in het binnenland en aan de zee wellicht 2 graadjes lager. Waaien doet het vandaag niet of nauwelijks. Vanavond en de komende nacht is het nog altijd helder en is er weer kans op mist. Bijna genoeg geen wind koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen is het ook nog steeds prachtig na zomerweer met veel zonneschijn. Het blijft nog altijd droog en het wordt opnieuw warm met een middagtemperatuur van 22 tot 23 graden met aan zeven licht twee graadjes lager. De wind gaat uit het, waait, gaat uit het zuidwesten waaien en is niet meer dan zwak, windkracht drie of minder. Zondagavond en maandagnacht is het nog altijd helder en daalt de temperatuur bij een geleidelijke tot matig toenemende zuidwestelijke wind naar een graad of 13. Maandag is het ook nog prachtig na zomer weer met veel zon. Het blijft droog en het wordt nog steeds warm met een middagtemperatuur van ongeveer 19 tot 21 graden. De zuidwestelijke wind waait meest matig, kracht 3 tot 4. Dan, dinsdag blijft het ook nog droog en zijn er nog steeds flinke perioden met zon... ...maar zo nu en dan trekt er ook wat bewolking over de regio. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is overwegend matig van kracht. Aan zee waait het soms vrij kracht, kracht 5. De temperatuur stijgt naar maximaal 18 tot 19 graden. En vanaf woensdag wordt het wat wisselvalliger met vooral op donderdag enkele buien. De wind draait van zuidwest naar noordwest en is duidelijk aanwezig... ...en met die wind wordt koelere lucht aangevoerd... Waarin de temperatuur blijft steken op 14 tot 16 graden. Overigens is het dan de hele normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Nou, ik vind het toch een uh, mooi vakantieweertje, Albertus. Ik zou zeggen, pak de barbecue. Ik ga ervan genieten de luisteraars ook. Vandaag en morgen heerlijk barbecue weer. Helemaal goed, weerbericht is na te lezen op pagina.nl www.meteopagina.nl En zit je nou op het strand? Gewoon even je mobieltje pakken. www.meteopagina.nl Slash Mobiel Dan ben je weer helemaal op de hoogte. Het is in Colombia.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 Het is altijd leuk om deze plaats te draaien op de radio. De Zandpoortse, ja dat mogen we zeggen. De Zandpoortse Luna hoor je. Met een zieltje wat uh, bijna iedereen wel kent. De Bamos a la Playa. En daarmee werd het uh, bijna 10 minuten over half drie. Hoog tijd om te gaan naar het voetbal. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag weer. Uit uh, inderdaad voetbal weer. Prachtig maar weer natuurlijk, maar of het echt wel weer is... Nou, niet echt, hè? <laughs> Zo, lekker warm, hè, Joop. Ik zit lekker op de tribune, lekker in de spadio. Doe je goed? Jawel, jawel. Goed, um, wat hebben we vandaag? Zandvoort tegen Oppertus. Oppertus is nieuw in de tweede klasse vorig jaar gepromoveerd. En Oppertus uh, heeft het in het begin van het de seizoen niet goed gedaan. Het gaat onderaan, drie punten uit vier wedstrijden. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat je dan zomaar lekker gaat voetballen. Want dan kon je het wel eens een keertje de deksel op je neus krijgen. Goed, dit is net, uh, even kijken, een minuut of acht oud. Dus het is allemaal nog uh, helemaal, helemaal opzoeken, uitzoeken, uitvinden, kijken naar elkaar. Wat is er? Wat kunnen we? En wat kunnen de tegenstander? Daar gaat het eigenlijk in, de, in deze instantie om. En uh, Zandvoort, moet ik zeggen, is uh, uh, goed begonnen. met een, een aardig schot. Het ging wel naast, maar dat geeft iets. Je moet toch een keertje geschieten, nietwaar? De ploeg. De ploeg. Uh, even kijken. Uh, Misha Romeo is geblesseerd. Uh, Faisal Rikkers is geblesseerd. Sjonkeur uh, is weer terug. Die staat weer op zijn vertrouwde centrale verdedigingsplaats. Uh, daar, ja, daar kan je echt heel blij om zijn als er die er weer bij is. Ronald Kamers is er achterin en uh, even kijken, Billy Visser staat ook achterin. Zandvoort in Apel op 16, uh, rand van de 16 meter gebied, een prachtig paas van Daniel Arends naar uh, Jurjen Mals. Want je zet die bal voor, je probeert daar Arends te bereiken, dat lukt niet. Zandvoort raakt de bal kwijt en op het kan ten koste van een uh, overtreding van Zandvoort die bal heel makkelijk gaan nemen. En dat gaat de keeper doen. Ik het of de basis is de tweede, dat die keeper Nieuws, dat ze eerst drie wedstrijden geen echte keeper hadden, dat een, een van de spelers de veldspelers op doel heeft gestaan. Dat zou best kunnen verklaren, waarom ze nog maar zo weinig punten hebben kunnen incasseren. Maar hier, heel stom uitgeschoten. Uit, uh, er gaat Mol, Mol, Mol, Mol, Mol, had een hele grote kans ging Alleen die 16 meter, in daar stond aan de andere kant, uh, stond daar even, kijk, uh, Berg Die kon niet bij kopen. Mol, die schoot te hard, die schoot over het uh, doel heen. En zo ging deze kant uh, Omzeek eigenlijk. Goed, uh, dat, uh, dat jean Keur terug is, dat, uh, vind ik uh, geweldig. Dat had ik net al gezegd. Hij is toch al een jaar, hij is dus 243. En, uh, maar die man die, die kan die verdediging sturen. Uh, Zoals ze eigenlijk mee kan. En dat is hij. En als je samenwerkt met Boris, Zit, dan is het heel moeilijk doorkomen. Dat hebben we vorig jaar gezien. Uh, op het dus nu, op de helft van Zandvoort wordt verdedigd door Ronald Kalis. Wel gaat over de zijlijn zand van de dag gaan gooien, ter hoogte van hun eigen 16 meter gebied. De speler van de Oppositie is het er niet mee eens, dat laat duidelijk in zijn blijken, maar de scheidsrechter is ongemoedigbaar... En Zandvoort heeft nu vergooid. Maurice Moor aan de bal. Speelt hem door naar nou, Pentwich van der Woord. Dus is een slechte het Opperdoes kan overnemen. Op het centrale, veld, centrale middenveld daar wordt er nu allemaal gespeeld. Uh, Sandfoort staat in de verdediging. Drie man op de ring. En daar is het uh, bal van verliezen. Bal verliezen. Jan Sulik kan ook. Kan hij meenemen? Hij, hij heeft hem niet meer. Hij nee. raakt de bal kwijt. Opperdoes kan er weer overnemen. Buitenval geplakt, Niet geplagd. Ja, geen geploten. Verdeval geplakt En geploten. Zandvoort mag gaan nemen. We hebben gespeeld uh, bijna tien minuten. Ruim 10 minuten met geld zeggen. En het is anders 0-0. En straks gaan we lekker verder met deze wedstrijd in deze onzegenderen. Dankjewel Joop Van Essen. Straks inderdaad veel meer voetbal. Eerst weer meer muziek. Hier is Crystal Fighters. Heel duidelijk te horen, ook mijn collega Albert Jan Vos heeft de zomer bol. <laughs> op Je hoorde Boniën op de Sovjets Radio met Sunny. En vandaag is het zeker Sunny en morgen is het ook de hele dag Sunny. Ja. Nou. Ja, luisteraars, en morgen is, en dat is, komt ook weer schitterend uit, en wellicht hebben ze dat ook verdiend. Is een, want morgenmiddag is nou weer een nieuw evenement, en dat uh, onder de naam Culture at the Beach. En uh, Zandvoort heeft, krijgt hiermee een verrassend en inspirerend evenement bij op de kalender: Culture at the Beach, de vier jaar rond strandpaviljoens in Zandvoort, te weten, Club nautiek. Haven van Zandvoort Take 5 en ten Akersloot. We zorgen morgen vanaf half zes een dinnershow voor Charity. Dit is een initiatief van Lions Club uh, Zandvoort in samenwerking met Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. Erik Koller, Peter Pannekoek en Mondo Leone en Speelman en Speelman treden tijdens deze inspirerende avond op in alle paviljoens. Het zijn stuk voor stuk aanstormende theatertalenten die de komend seizoen in de Nederlandse theaters te zien zijn. Tussen de wervelende shows van de kleinkunstenaars wordt, door, wordt een culinair drie gangen menu geserveerd voor de gasten. Afhankelijk van het paviljoen, u kunt namelijk zelf kiezen in welk paviljoen uh, u wilt aanschuiven, treden acteur Johnny Krijkamp junior, Frank Paardenkoper, entertainer Milou Franken en of plezierdichter Jan J. Petersen deze avond op als presentatoren. Een belangrijk deel van de opbrengst is bestemd voor het goede doel, de Stichting Derde Wereldhulp. Zij beheren Tulip Garden, een tehuis in India, voor weeskinderen die zijn met het HIV-AIDS-virus. De gedachte achter deze kleine uitmarkt aan zee. is de promotie van cultureel kenmerland. Algemeen de directeur Jaap Lampe. van Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. geeft hierover op deze bijzondere avond een toelichting. De bedoeling is er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Kaarten. Als ze er nog zijn voor deze unieke avond, zijn te koop bij Club Notiek en de leden van Lions Club Zandvoort. Ook zijn ze wellicht nog te bestellen via de website www.theater-haarlem.nl www.theater-haarlem.nl Morgen vanaf half zes. Hé, hey, een leuk evenement erbij hier in Zandvoort en zo zien we het heel erg graag. Zodanig gaan we weer naar het voetbal. Bij Joop Des staat 0-0, de althans, toen we juist verlieten. En wat de stand zo dadelijk is, gaan we voor Joop naar deze plaat horen. I want it De muziek bij CFV Salford. Dit was afkomstig van Frankie Valley en de Four Seasons. Je hoorde over oh, the night. Nou, ik zei zojuist dat het 0-0 is tijdens het voetbal. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Snel weer over naar Jap. Ja, Rob, inderdaad. Het is nog steeds 0-0. Wel een hele grote kans voor Zandvoort. De schitterende kopbal. En ik kon niet precies zien van wie. Je weet nog net dat de keeper uit de hoek geranseld. En dat was dan de enige mooie kans in die tussentijd. Dat we weer uh, tot deze kleine, dit kleine verslag. Zandvoort uh, landt een beetje achteruit het voetbal op dit moment. Uh, dat betekent natuurlijk dat Apodoes uh, kansen krijgt. Met een klein kansje. Maar toch moet je daarmee oppassen. Ook met kleine kansen. Want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Het was een uh, overtreding van jullie Vis die eraan vooraf ging. Dat is een hele mooie steekpaas met uh, gegeven. En de, de, de nummer 16 van uh, Oppendoes kon daar net niet goed bijkomen, komen. Anders was het anders geweest. Goed, Samant, neem die over naar het Zo Ik heb tegen zijn tegenstander. Dus lekker, moet je wel inzetten hier. Samant is er inderdaad. Maar je moet er goed van Keurken die kopt de bal weg. En daar gaat Patrick van der Hoort in de overtreding. wordt meteen genomen en het is gelukkig dat de Boy de vet op staat te letten, want die spits van de producties gaf een hele kromme bal richting de hoek Maar de Fed. kon net op tijd zijn om die wel alsnog te pakken en nu is alles weer rustig bij Sandvoort. De vet naar Billy Visser. Aan de linkerkant van het veld zijn we nou. eens een beetje bij de uit. ...naar eh, Ronald Kalis. Kalis, die gaat eh, binnenveld op... ...en die is wel op de zoeken, want er is weinig beweging. Het ja, is natuurlijk ook erg warm. Terug naar Visser. Visser over de middenlijn. Er wordt daar eh, een bal over de lijn gegleden... door een verdediger van... Eh, ...opperdoers. Billy Visser gaat die bal nemen, die, eh, die windworp. Dat uh, duurt even, ja nogmaals, er is weinig beweging, maar ja, ik geef het je te doen jongens, bij deze warmte dan de voetbalwedstrijd te spelen. Dat is niet echt prettig en dan hebben ze nog allemaal lange mouwen ook, want het zijn natuurlijk allemaal wintershirts, lekker warm. Maar goed, vissen mag nog een keertje gaan gooien. Nou, en nu naar even kijken, uh, uh, probeer je je man te drijven, dat lukt niet, maar de die gaf, gaf de bal echt helemaal... Vrijwillig aan Daniel Het Wordt nu weer verdedigd over de zijlijn, denk ik. Ik kon het moeilijk zien. Dat zou het inbreng zijn, zo'n beetje de hoogte van de cornervlog van Oppeloes. Het bal is uh, betreden veld op dit moment en die wordt uh, nu gehaald. Dus het duurt wel even voordat er weer uh, gespeeld wordt. Ehm. Um, zo so, ja, uh, jongens, je kan. Uh... Dat is toch bijna nieuws. Laten we terug gaan naar de studio en dan komen we ja. na het nieuws weer terug. Oké, okay. bedankt. bedankt. Dankjewel Joop en tot zover ook het eerste uur van dit programma. Zo duidelijk zijn we weer bij je terug met het vervolg van Zandvoort op zaterdag. En als laatste hebben we de Boys Town King voor je. Hier is Ken Take My Eyes of You.